...op zijn terrein. Volgens de politiechef werden volgelingen tegen hun wil als menselijk schild gebruikt. In Las Vegas is de zanger Jimmy Ruffin overleden. Ruffin was verbonden aan het legendarische Motown-label... ...en werd in 1966 bekend met het nummer What Becomes of the Brokenhearted. In 1980 scoorde hij een wat bescheidener hit met Hold on to my love. Jimmy is de oudere broer van David Ruffin, de leadzanger van The Temptations. Jimmy Ruffin was 78 jaar. Het weer veel bewolking en droog. Vannacht 6 graden. Waar opklaringen zijn, kan vorst aan de grond ontstaan. Overdag af en toe zon bij zo'n 9 graden. In het weekend wat warmer, maar ook meer kans op regen. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1036 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen met een nieuwe cd voor dit programma van David Kollens Worth en a wink of a smile. Ik weet niet of het goed uitspreek, maar lees maar even na via PeacefulRadio.eu Ik wens je veel luisterplezier. كنهبطو كيردني ديرلي بريح سبني غافل السلعتو كينغيبي كل شنبيه كنحضر ما يكون والو من عندي يسهل خيا ما بغى ينسى وعيدو ما بغى لي همن Er viel een op Ik Juksdorfie beheiligt u, in de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 Hij had zich met duizenden volgelingen opgesloten op zijn terrein. Volgens de politiechef werden volgelingen tegen hun wil als menselijk schild gebruikt.